Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Maar weinig tieners hebben een HPV-prik gehaald... Het HPV-virus kan bijvoorbeeld baarmoederhalskanker en peniskanker veroorzaken. Er is een vaccin tegen en dat werkt het beste als je hem op jonge leeftijd krijgt. Daarom is de leeftijd waarop meisjes gevaccineerd kunnen worden dit jaar verlaagd van 13 naar 10. En voor het eerst konden ook jongens een prik krijgen. Maar van de 800.000 tieners die zijn opgeroepen heeft minder dan de helft een prik gehaald. Het RIVM denkt dat de opkomst lager was omdat jongens voor het eerst zijn uitgenodigd. Wie nog niet ingeënt is krijgt de komende weken een herinnering. Moet je morgen met de trein, dan kun je maar beter thuis blijven. Daarvoor waarschuwt de reizigersorganisatie Rover. Morgen begint de estafette staking van NS-personeel. Ze willen meer salaris en minder propvolle roosters. De treinstaking begint morgen in de regio Noord-Nederland. Maar ook in de rest van Nederland kun je er iets van merken. De conducteurs gaan natuurlijk kriskras door het land heen. Maar er zijn ook treinen die zijn s'nachts geparkeerd op grote parkeerterreinen. En als die staken, ja, dan kan het zelfs zijn dat een trein die in een hele andere regio moet rijden... ...en het stakingsgebied niet uitkomt. De regionale treinen rijden trouwens wel gewoon. Later deze week en volgende week zijn andere regio's aan de beurt. En in Frankrijk is een rel aan de gang over een spelshow op een Frans YouTube-kanaal. De makers van het programma hadden een gevangenis vlakbij Parijs een dag lang omgetoverd tot een enorme speeltuin. Gevangenen konden er in een zwembad duiken, touw trekken en een quiz spelen. Maar het meest opvallende was dat ze binnen de gevangenismuren een potje konden karten tegen bewakers. Benchon! Benchon, benchon! Benchon, benchon! Benchon! Die blubbertje. Die blubbertje. De makers van het programma wilden geld ophalen voor kansarme jongeren. Maar voornamelijk rechtse politici zijn woedend. Ze vinden de lol die de gevangenen hebben respectloos voor slachtoffers en nabestaanden. De weer vol op zon bij 25 graden in het noorden en westen en 29 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Ik heb die twee zenders uh, door mijn kamer momenteel. Gaan even kijken, dus? want dat klopt niet helemaal. Ik weet niet, ik heb niets. Ja, nou, dan komt hij ooit. Geen de knopjes <laughs> onder open, hè? Ja, joh. <laughs> Daar is niks beter. Is er uh, niet, zeg ik maar. Ik begin Ja, uh, ja oké. Okay. We zijn er weer. Gezellig allemaal. <laughs> uh, deze dinsdag, uh, hoeveel is het alweer, dus? Het is iets van... Uh... 26, 24, 24, 24. 23! We zoeken het op! 23 augustus alweer. En laten uh, we met. Uh... We gaan het opzoeken. Ja, Jan. ja dat moet je opzoeken natuurlijk. Ja toch, waarom niet? Ja. Zoeken we op. Uh, we gaan uh, kijken vanmiddag, we gaan het leuke muziek draaien. En, um... Wat voor muziek heb je onder de ogen? laten ja, We maar gewoon een leuke, uh, in plaats van een single gaan we maar met een Formule-geluid uh, beginnen. Want we gaan natuurlijk naar de ja, grondje ja. toe, hè. dat is logisch allemaal. Nog een week ja. en, dan en dan komen ze binnen. Dan komen ze binnen allemaal. Dan zijn ze al en, binnen, laat uh, ik het zo zeggen. Ja, dat is wel geweldig allemaal. Hè? En... Ik vind mijn vlaggetjes hangen hoor. Heeft je er een beetje zin in, Luus? Ik, uh, jawel. Ja. Nou en of. En uh, wat is het zoals we wel in het dorp is hier? Een sfeertje in het dorp. Ja, is gezellig. Ik vind alleen heel weinig uh, vlaggetjes. En uh, uh, yeah. Ja. vind je dat? Ja. Nou ja, oké. Okay. Hé, hey, moet je hoor, wat Nou ja, misschien. Komt er, het is, nog? We zijn nu een beetje aan het opbouwen, zag ik, uh, met, uh, met allemaal verschillende dingetjes. Sowieso, uh, borden, verkeersborden, uh, wegwijzers, dus alles wordt momenteel ja, neergezet, dat, mijn, dat soort dingen. Ja. En dan komen de vlaggetjes voor zelf, denk ik. Ja toch. We gaan vanmiddag doen. Uh, we hebben weer wat Ik gezellige muziek. We uh, gaan door elkaar 60, 90 en modern. Uh, we beginnen met een oud nummer van uh, Jan Kilt. Kreeg je die? Ja, yeah, yeah. die is echt oud. Jeden abond gaat het door die straat. In de kleine stad in Tennessee. En die cruiseren en die kleine luiten. Can need long bad Zo, heel een hele jaartjes geleden dus. nu. Nou, zeker. En uh, ja, natuurlijk, uh, ja, we gaan het uh, door even tussen. Komt hij wel aan, hè? Hij komt, jawel. Hij komt weer, hè? We gaan drukken. Ja, je een beetje, uh, een beetje enthousiast al dus van tevoren, of, uh, ben ik al enthousiast? Ik vind het geweldig. Ik heb wel een paar keer gekeken ja. en, uh, hoe, hoe het allemaal vordert en hoe het allemaal gaat. En, uh, Vondacht... ja, ik weet alleen de weersverwachtingen. Heb jij het een beetje bekeken Nou, de weersverwachtingen heb ik vernomen. Die zijn redelijk goed. Ja. Op uh, vrijdag en zaterdag. Ja. En op zondag wordt er een buitje verwacht. Maar toch... Ook weer, ja, het is allemaal nog een beetje onzeker. Maar het ziet er nog... Het zal niet zo dat het nog warmer blijft. Hè. Nu, nu is het natuurlijk, we hebben al een hittegolf. Dus ja, onwaarschijnlijk dat het zo lang zo toch? Je weet het nooit natuurlijk. Het zijn nog nee. al een anderhalve week, anderhalve week, ja, een week op. ja, het is nog een kleine twee weken. Dus, maar, maar goed. Ja, ik, uh, ik hoop... Uh, Meestal is september nog wel een beetje redelijk... Zeker wel. Uh, als, uh, als het maar niet regelt, Dat is het reis natuurlijk. Het een droog, als, als het maar droog is. En als de treinen niet... Uh, gaan staken. Uh, gaan staken, ja, Dat he? is niet meer stevig. dan hebben we echt een probleem. Dan hebben we een probleem. Ja, nou, ik verwacht natuurlijk uh, dat ze dat niet doen. Want, uh, ik denk dat ze een, een, een heel, uh, heel groot volk tegen in het uh, Hanna's gaan jagen. Dus wat dat betreft, uh, nee hoor. Ik denk ook niet... Uh, Jij, ja, laten we hopen. Ja, ik heb wat meer gezegd. Ik denk niet dat dat gebeurt. Maar dan gebeurde het toch? Nee, het is zo. Maar goed, we gaan verder met muziek. Police, you're trying to save up your poison city So be. stay on my back Or I will attack, and you don't want that Snap, ja, je wil. Ik snap het niet, ik snap het wel. Ja. Nou ja, ik snap het echt niet. Jij ja, snapt het niet, oké. Okay. Nee. Uh, ik neem verder op in het programma wel uh, leuke mededelingen van onze uh, luisteraars. Heb. Uh, Luus, heb je nog wat dingetjes bij elkaar kunnen zoeken? Wat, nou, wat ik, zat, uh, ik heb wel wat voor uh, met het oog en oor uh, debat. Nou ja, begin maar. Uh, Stefan Wals. He. Ik uh, ga dat uh, eventjes uh, erbij rapen natuurlijk. Want... We hebben een nieuwe rode loper. Ja. was dat jou opgevallen? Al? Ik heb het uh, vernomen inmiddels. Ik uh, was heel lang geleden dat ik over het oude heen gelopen ben. Dat uh, zal ook middels jaar geleden, geleden, geleden dan? Nou, ja, zelf tot 47 jaar houden denk ik. Zo oh, oké. Okay. Ja. Dus we hebben binnenkort een feestje. Uh, over drie jaar. Oké. Okay. Je ja. bent uitgenodigd bij deze. Oh, oké, okay. dankjewel. Ik kom. Gezellig. 19 jaar geleden heeft uh, Willem Koenen het leggen van het trouwloper overgenomen van. Uh, wie kent hem niet? Bertus Balladux? De gemeente had destijds besloten geen gebruik meer te maken van uh, dienstdiensten. Maar toen ontstond er een probleem. Want de Arbodienst stond niet toe dat de boders het werk zouden overnemen. Want de oude loper woog namelijk niet minder dan 45 kilo. Nou, dat is nogal wat, hè? Dat is echt nogal wat. Wat nou, bedoel ik? Dat de oude Bertus toen. Ja, ja er, zeker. Ja, nee, ja, dat deed hij wel. Ja. Uh, Willem Koenen van het schoonmaakbedrijf uh, Koenen Cleaning Service... ...bood in helpende hand en sindsdien heeft hij bij menig trouwrijder de loper uitgerold. Uh, maar ja, hij was inmiddels uh, al uh, 30 jaar uh, oud. Dus hij was er vernieuwing toe. En uh, ze hebben dus uh, uh, een onderzoek zijn ze gestart. En na het akkoord van de gemeente werd het nieuwe exemplaar besteld. En sindsdien, sinds deze week... Rolt uh, Willem, de nieuwe loper met het Zandvoortse wapen, uit voor bruidsparen die daarom vragen. Hij ziet er echt heel leuk uit. Ah, leuk. Dit heeft mij ooit in het verleden nog een liedje gemaakt. Dat heet zoals ik wist dat je zo komen: Hij de loper uitgelegd. er de... is een mooie toepassing op dit. Uh... Ik weet dat liedje niet. Ja, de, ja, ja, ja. Ja. ja, Misschien is het een beetje gebaseerd op deze loper. Je weet het nooit natuurlijk. Nee, je weet het niet. Je, je weet, weet het niet. Maar dus moeten vragen. Hè? Leuk nieuws uh, voor de aanstaande bruidsparen: dat ze weer over een mooie loper kunnen. Hoewel, ik uh, wordt er of veel getrouwd op Zandvoort? Ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik, ik, ik. Volgens mij wel. Volgens ja. mij valt dat best wel mee. Ik dacht dat het vroeger meer was. Ik weet niet hoe het komt. Ja, maar ja, ik weet het. ja vroeger was het wel één keer in de week. De, ja. Ja. Nou, ik denk dat het zo is als we de scheiding overlopen zouden doen, dat hij met twee weken weer versleten was. Niet zo, niet zo negatief. Nou, nou, Oké, okay. okay. We gaan uh, iets uh, zomers doen. Olé. Ik ben niet Was dit een lekker nummer, hè? Ik wist het, ik wist het. Ik had de castillette mee, Je had de castellette mee, ja. En geen sombrero? Nee, helaas. Nee, dat allemaal niet. Dat is te groot en dat gaat pas niet in de studio. Ja, het is lekker mooi weer nog, hè. Dus je moet er nou nog een beetje van genieten. En dat kunnen we het beste doen, zoals Elvis zegt. Het is now or never. For the right time. Now that you're near, the time is here. At last. It's Now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean. If we lost true love and sweet devotion, your lips excite me. Let your arms invite me. Or who knows when we'll meet again this way it's love It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love. Onze wel uh, bes ja, bespraakte, nee, bezongen Elvis Presley natuurlijk. Hè, met uh, is now or never, het blijft een heerlijk nummer. Uh, ja, rond de Formule 1 weekenden zijn er natuurlijk ook wat aanpassingen in het dorp. En we hebben ook de de afvalinzameling. En dat is misschien even leuk, Lus om het even voor onze uh, luisteraars op te noemen. Ja, dat er uh, andere dagen zijn dat het vuil door landen wordt ingezameld. Oh, ja, dat lijkt me heel verstandig, Jan. Ja, je hebt hem daar staan, zie ik, hè? Bij de... De gewijzigde uh, afvalinzameling. Ja, ja, ja, ik heb hem hier staan. Nou, dan gaan we ik even gaan iets, uh, communiceren. En dan vanwege de Dutse Grand Prix heeft uh, Spaarland een aantal wijzigingen aangekondigd... met betrekking tot het ophalen van huisvuil tijdens het racevierkend. Ook is de Milieustraat Bloemendaal tijdelijk gesloten. Op vrijdag 2 september kunnen de rolcontainers voor huishoudelijk afval niet worden gelegd. De inhaaldag is zaterdag 10 september. De Milieustraat Bloemendaal is zowel vrijdag 2 als zaterdag 3 september gesloten. En wie grof, huis, grof huishoudelijk afval wil wegbrengen, kan op deze dag terecht op het Milieuplein Haarlem of de Milieustraat in Heemstede. Nou, heel belangrijk. In de omgeving van de Van Spijkstraat en de Verlendeweg wordt een ondergrondse vuilcontainer tijdelijk verwijderd. Op deze plek komt namelijk een loopbrug voor het publiek dat van het station naar het circuit loopt. Buurtbewoners kunnen vanaf vrijdag 26 augustus... hun huishoudelijk restafval aanbieden... in een tijdelijke container die dagelijks wordt geleegd. Op woensdag 7 september wordt de loopbrug verwijderd... en de container teruggeplaatst. Bewoners voor wie dit geldt worden nader geïnformeerd... En uh, ze verwijzen ook nog even naar de afvalwijze, spaarnlanden.nl, om uh, alle actuele informatie over gescheiden afvalinzameling te lezen. Nou, dankjewel voor deze mededeling. Dus uh, als wij uh, zo op dinsdag uh, even voor de start van ons programma de studio binnenkomen, dan hebben we altijd onze illustere voorgangers zitten. En uh, vandaag miste er eentje. Frankie, die misten we toch? We ja, ja die hebben we niet meer. Ja Frank, uh, we... ja, Frank was er niet, maar ik heb nee. het toch meegenomen hoor.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 Een geen taart en ook geen grill Ik wil voor mijn verjaardag een dolly dat Geen leuk, geen heet maar een dolly dat. Ik wil voor mijn verjaardag een dolly dat Zij zijn zo mooi, zo leuk, zo lief en vlot Hé, hey, kijk naar nou maar op tv, kijk dan mijn verjaardagscadeau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 Kritik. Geen peep, maar een dolly dot Ik wil voor mijn verjaardag bait, een dolly dot Zij zijn zo mooi, zo leuk, zo lief en vlot Ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot Geen leuk, geen peep, maar een dolly dot Ik moet voor mijn verjaardag een dolly -dot. Lief en vlot. Ik val voor mijn verjaardag een kolytox. Geen leuk en geen kreuk. Een kollidot. Ik wil voor mijn verjaardag. Juist een voldydot. Hartstikke mooi zo leuk en leuk. Zo lief lekker lekker vlot. Ja, het is even een dingetje, maar het was hem wel weer, ons eigen Frank. Hij wilde voor zijn verjaardag een Dolly nou ja, Wie had het niet gewild in die periode? Hè? Nee. Ik denk dat ik hem niet terug zou sturen, denk ik. Als we hem niet zou krijgen. Nee. nee. Uh, Luus, had je wat gevonden? Nou, ik uh, de, uh, wil even terugkomen op dat Zandvoortse live van afgelopen weekend. Ja, ja. Want uh, dat was weer helemaal te gek, hè? Ja, dat was helemaal los. Ja. Uh, het uh, was weer een hele ouderwetse, gezellige sfeer bij zowel Cosmico Beats het vroegere Brussel's en uh, uh, het Mango Beach. Uh, Raymond, dat is de, Raymundo, dat is de DJ, uh, die vertelt... ik vond het zeer heerlijk en was ook blij... dat veel bezoekers, ondanks dit, zich feestelijk hadden gekleed. Uh, Raymond, die uh, al 30 jaar aan de knoppen draait... genoot van zijn jubileum-editie. Eigenlijk heb ik het ook al gevierd in mijn uh, escape in Amsterdam... maar zondagavond had ik toch wel een bijzonder gevoel... tijdens Stanford Live... Hij was uh, buitengewoon uh, trots op het succes van dit festival. De drie uh, Sanford Live-afleveringen zijn alweer uh, achter de rug. Maar er uh, komen voor Raimundo veel uh, drukke dagen aan. Hij zo vertelt hij trots dat hij tijdens de Formule 1 twee dagen gaat draaien. Onder andere voor de koninklijke gasten. Dus uh, hij bent heel druk en uh, oh, ook is hij veel bezig met het produceren van nieuwe muziek. Ja. Wat, je, wat uh, kan je je meer wensen, zegt hij in het jaar dat je 46 bent geworden, 30 jaar in het vak zit... en nog altijd succes hebt. Altijd leuk. Heel leuk. Gefeliciteerd. Ja, uh, maar we hebben het over het evenement. En dan moet ik denk ik... Uh, ik weet niet of jij het had, maar vorige week hebben we iets gehad... over het carnavalen. Ja, En dat ja. schijnt toch uh, uh, gecanceld te zijn. Uh, ik heb dat het... blijkt gecanceld te zijn. Door de vergunningen en... of zo, hè? Of Door uh, de, de veiligheidsmaatregelen. Nou, nou, uh. nou, het is gecanceld eigenlijk... Het, uh, het is een try-out. Het zou een try-out zijn... Ja. om uh, te kijken of het aansloeg in... Uh, want het is natuurlijk best wel een beetje uit de buurt. Het is uh, naakschamd. Ja. En uh, ze zouden er... Het, dan is het de bedoeling dat er niet meer mensen... dan 750 mensen zouden komen. Maar in ieder geval... Uh, ja, ik zie het hier nu ook... Uh, groots groot in interessant krantje gezet. En op Facebook... Nou, als je het eenmaal op Facebook hebt staan, dan weet je het wel... Dus uh, de gemeente was, uh, is bang dat, uh, dat er veel te veel mensen op zouden komen, waardoor de veiligheid denk ik niet gewaarborgd kan worden. En ze hebben het teruggedraaid, ze hebben ja. het uh, verboden. Ja, nou, het, het, het programma zag er leuk uit Wat is ik natuurlijk, maar. Toch wel heel jammer, vind. Zeker? Ja, dat was een leuk idee in ieder geval. Ja, want ja, weet je, ja, dan denk ik ook, ja, andere festivals gaan wel door en er komen veel meer mensen, daar heb je ook een risico ja, maar ja, ik denk het dat het een beetje te maken uit heeft. Met, de buurt zijn. Nou, afgezien van dat, maar ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met het, het logistieke uh, dat je dat zoiets van tevoren moet moet bekijken uh, qua vergunningverlening denk ik natuurlijk, want er mag geen gevaar ontstaan. Maar stel dat het helemaal saal wordt en er gaat wel wat fout, dus ik denk dat de gemeente wel op een juiste manier hier zijn verantwoording neemt. Ja, maar ik vind toch dat op het laatste moment, als alles al een beetje geregeld is, je hebt iedereen al gearrangeerd. je hebt al, al geas, je hebt er reclame voor gemaakt om dan ja, maar is dat niet omgekeerde wereld? Ga je de eerste vergunning vragen dan? Ze hadden wel een vergunning, maar hij is teruggetrokken. Ja, hij is teruggetrokken. Maar omdat het toch anders is schijnen dan de vergunning aanvraag, denk ik. Ik weet het ik niet. Heb het geen is idee, gewoon jammer in ieder geval. Ik vind het jammer. Ik vind het heel jammer. En uh, maar we gaan wel weer muziek draaien. Voices in my mind that say I'm not enough I Taking all I have, and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll Lopen we ook nog steeds en bij het pluspunt. Altijd gezellig natuurlijk. Uh, elke woensdagochtend van uh, 10 tot 12 kunt u in uh, de grote zaal van de blauwe tram aanschuiven bij het uh, inlooppunt. Uh, mensen ontmoeten oude bekenden tegenkomen of misschien nieuwe vrienden maken. kopje koffie drinken en vooral lekker gezellig babbelen. Betaalt u 1,50 voor die twee kopjes koffie met wat lekkers. En u uh, dus niet aan te melden. Kom gewoon binnenlopen en doe er lekker mee. En wilt u meer informatie, neem even contact op met Linde Dijk uh, per e-mail of via 0638. 3380-3279. Weer een uh, leuke tip voor onze luisteraars om even te doen. Ja toch? En uh, proost dus. En uh, wat betreft de muziek... Dus, ja, we gaan van modern naar oud. We gaan even naar de jaren 60 met uh, deze. Uit lang vervlogen periodes, de jaren zestig. En uh, het is toch Zo heerlijke muziek is. gemaakt, hè? Ja. In die periodes. Dat je dat toch allemaal kan herinneren, hè? Ja, mooi, hè? Allemaal die muziek uit de oude. Ik, ja, was, ik zat laatst op. ook naar een zender te luisteren met alleen maar oude muziek. En op een gegeven moment uh, hoor ik, en ik denk, oh, hier is het ook weer. Maar dus heb hebben een nummer, was Die Martin. En ik denk, oh, wat lekker klinkt ja, dat. mooi is dat, hè? Dus ik loop naar mijn buurman en ik zeg, hè, wat lekker, hè? Die uh, oude muziek, daar heb je toch. Uh, ja, dat je ouder wordt. Hij zegt nou, zegt hij tegen mij, zegt zal je vrouw, wij zegt zal je even uit de droommail, bij de, je bent oud. Dat ja. is niet leuk. Praat ook niet meer met hem. man? Ga ja. je verhuizen nu of niet? Wat zeg je? Ga je nog verhuizen? Deze ik Nee, praat gewoon niet meer. Okay. Ik nee. de, als de ik deur is me Nee, ja, ik heb het helemaal klaar. en okay. met die man. En, of anders uh, je rollator van de deur zetten. Nou, mij heb <laughs> ik die <hier> dan. <laughs> nou, Jan, <laughs> ja. luister, wil je de volgende week dus. nog komen? <laughs> Ja, Modern Talking was dit. Shelley Lady in de speciale mix-uitvoering was dat, uh, op de jaren tachtig. Lucijp, wat uh, leuke evenementen te melden rondom ons uh, aanstaande uh, ja. Formule 1 uh, weekend? Uh, Want er zijn natuurlijk uh, side events en uh, ik zag dus ook de bankjes op het kerkplein. Heb jij ja, het gezien? In de alle. finishvlag. Ja, leuk hè? Ik vind het geweldig. Dat zijn leuke dingen toch? Bij Albert Heijn in de supermarkt als je binnenkomt. Ben je daar geweest? Ook nee, allemaal? nog, niet, nog niet, niet. Allemaal aangepast. Leuk in de Formule 1 sfeer. Oké. Okay, en uh, net als uh, vorig jaar zal, uh, zal de Red Bull Airshow ook weer uh, boven Zandvoort te zien zijn. Dit maand twee keer zelfs. Op vrijdag 2 en zondag 4 september zullen de stuntvliegers een showtje geven in het luchtruim boven Zandvoort. Hoe leuk is dat? Ja. In de lucht blijven. Prima. Nou ja, Jan, je zou het misschien niet zo uh, snel verwachten, maar ook buiten Zandvoort wordt een raceweekend georganiseerd. Ja. In het winkelcentrum van uh, Hardenberg, dat is in Overijssel, wordt het weekend van de Dutch Grand Prix het Miske Race Event uh, Hardenberg georganiseerd. Het wordt uh, uh, aangekondigd als een uh, totale interactieve autosportbeleving voor jong en oud. Uh, met uiteraard als hoogtepunt de live-uitzending van uh, de Grand Prix... op het historische Nederlandse Duinenscircuit. De race in Zandvoort is al lang uitverkocht, Maar wellicht zijn er in Harderberg nog uh, tickets uh, te verkrijgen. Dan zie je maar hoe erop ingespeeld wordt. Zo'n ja, mooi evenement. Toch beldig, en het toch allemaal een... in ons mooie, vertrouwde Zandvoort. Ja. Dank wel. Uh, er is nog wat. Er is nog een... Uh, oh, nou, gaan ja, we, we, gaan. Dat... we even door. Wat zeg je? ga maar door. Gaan maar door. Ja, en, uh, op 31 augustus uh, is er van uh, half drie tot vier uur... Uh, zijn dan uh, kinderen welkom met stepjes en skilers... en volwassenen met rollators, scootmobiel... of zelfs uh, elektrische rolstoel. Deelname is gratis. Uh, dat is, uh, je kan dan op het skier uh, rijden. En dat, uh, daar kan je je voor aanmelden... Hartstikke voor een leuk. rondje over het Formule 1-stikkie van Pluspunt. Nou, kijk eens dan. Dankjewel, Eus. Ja, ja, ja, leuk toch? Kijk eens. Hey. Hey. Quiero por op ni tampoco por la ropa. Ah, ah, ah. Porque je. buenas hield y tú je. je. Ik hield op van je. Ik hield op van je. Ik hield op van je. Ik hield Ik Niet aan haar te vuurven loka. Con el color de tu pelo, color de la mafola. No te quiero por bonita, o ni tampoco por la ropa. Porque tienes buenas sienes, y tú a mí me diklooka. A ver, a ver, a ver. Yo canto pa' esta vida. A ver, Yeah Jij hebt uh, iets over onze eigen Yves Berensen zie ik, hè? Ja, aanstaande zaterdag... dan uh, is het grote pleinfeest van Yves Berendsen nodig uit. Uh, de Zandvoort, en hij woont nu uh, in Amsterdam... heeft er zin in om zijn oude dorpsgenoten een geweldige avond te bezorgen. En dat gaat hij samen doen met uh, onder andere... Uh, Xander de Bussonnier, Ogin en Sven Versteeg. Dit uh, belooft weer een uh, hele fijne avond te worden. Dus uh, ik zit even te kijken hoe laat het begint. Ongeveer, nou, dat staat er dan net even niet bij. Maar het wordt een hele leuke avond. Ik ga zeggen van uh, hou het in de gaten. Echt ja. ga er gezellig naartoe. We hebben nog zo'n uh, mooie, uh, ja, zeg maar, ex-dorpsgenoot. Uh, onze eigen Alan Clark, hè. Is ook een mooi, toch? Alan Clark, ja. Nou, dat bedoel ik. En die heeft ook uh, meegedaan met de beste zangers... Dat weet ik nog een uh, keer herinneren. Er is een uh, programma op televisie dat uh, liedjes van anderen gezongen wordt. Ja. En uh, hij zingt hier het nummer van Elvis, Don't Cry Daddy. Ach. Today I stumble from my bed. The thunder crashing in my head. My pillow still wet. From last night's tears. And as I think of giving up A voice inside my coffee cup Kept crying out Ringing in my ears Don't cry, Daddy Daddy, please don't cry Daddy, you still got me and little Tommy Together we'll find a brand new Daddy, please laugh again Daddy, ride us on your back again Daddy, please don't cry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 En hij bewijst dan weer hoe veelzijdig deze jonge kast is. Ja, toch? Ja, ja, dat ja die zeker. Zelfs mooie kuffers maakt hij. En er uh, was een nummer wat uh, autoplaatverzet is: Elvis Presley, Don't Cry Daddy. We gaan af op het eind van het eerste uur van uh, deze Zoom En dat doen we met, uh, oh. met Maan.